Rieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op een feestrongen toen een auto op het publiek inreed. De auto zou zijn achtervolgd door de politie. De man die werd achtervolgd had gedronken en reed in op een rij mensen... die in Olsten stonden te wachten voor een concert. Volgens lokale media zijn er zeker 23 gewonden. In Olsten is het mediafestival South by Southwest bezig. Er waren daarom veel mensen op straat. Baghera Boscalis heeft een goed jaar achter de rug. Het bedrijf uit Papendrecht boekte een recordwinst van 366 miljoen euro. Een stijging van zo'n 50 procent. De omzet van Boscalis was bijna 3,5 miljard euro. De winststijging is vooral te danken aan eenmalige meevallers... en de resultaten van dochterbedrijf Dogwise. Dat kreeg vorig jaar de opdracht om het wrak van het cruiseschip Costa Concordia weg te slepen. Minstens 35 gemeenten kopen thuiszorg in via een internetveiling, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Critici vinden dat de veiling de al bestaande prijsconcurrentie in de sector verhevigt. Dit zou ten koste gaan van de kwaliteit en van de arbeidsvoorwaarden in de thuiszorg. Steeds meer werknemers stelen van hun baas. Volgens Hofman Bedrijfsrecherche gebeurt dat vooral door de grijze muizen op de werkvloer. Het midden- en kleinbedrijf heeft er het meeste last van. Niet alleen werknemers op de vloer stelen, een op de vier fraudegevallen wordt gepleegd door managers en bestuurders. In meer dan de helft van de gevallen werd geld gestolen, gevolgd door elektronische goederen en luxe artikelen. Mogelijk ronselen politieke partijen ook in Roermond stemmen. Waarnemend burgemeester Kammert schrijft aan de fractievoorzitters dat hij aangifte doet als hij meer berichten krijgt. Kammert schrijft niet welke partijen hij verdenkt van ronselpraktijken. Het weer eerst nog wat mist, verder veel zon in het westen wat bewolking. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van 5 kilometer en langer staan op de A8, Zaandam richting Amsterdam, voor knooppunt Koenplein 5 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Bad Oevedorp, 7. A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Reewijk en Woerden 5. En richting Den Haag bij Den Haag 5. A15, Gorkem richting Rotterdam bij Hardingswad Giesendam 5. A27, naar Almere tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette 5. En verderop tussen Lunette en Beeldhoven 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgens antwoord. Dat heeft niets te maken met het volgende onderwerp. <laughs> Aanwezigheid van de VVD-delegatie... in het kader van een tweede ronde voorstellen... voor de gemeenteraadverkiezingen. De bedoeling is dat we in deze sessie... eigenlijk de politieke partijen laten vertellen... waarom deze verkiezingen nou gaan. En wat zij heel belangrijk vinden om naar voren te brengen daarin. Uh, we hebben hier een hele delegatie... Uh, onder leiding van Belinda Geurensson. En Belinda wilde graag de mensen voorstellen... die uh, in ieder geval zometeen het woord gaan doen. Ja, ik zou zeggen aan jou. Ja, dankjewel. Um, ik ben natuurlijk lijsttrekker voor de, voor de VVD... voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En um, het team zoals wij, waar wij de verkiezingen mee ingaan, dat, dat zit hier. Hmm. Het is een mooi team, het is een goed team. Het is in ieder geval een team van jong en minder jong... Van ervaren en minder ervaren, man en vrouw. Het is, echt, het is een, wat dat betreft een goede en een, een mooie mix. En uh, mensen met, met expertise, met kennis, die ook ergens voor staan. En ik denk dat het vandaag ook met name gaat om... Uh, om de nummers 4 uh, en 5. Nee, 3 en 5. Dat gaat op zich niet om. Het gaat niet om de positie. Het gaat om de mensen erachter. Uh, op 2 natuurlijk Jerry uh, Kramer. Op 3 Martijn Hendricks. Op 4 Hans Drommel. En op 5 Jacqueline Broek. Uh, en ik dan op, uh, op nummer 1. En ik denk dat vandaag uh, met name dat we uh, de kans ook willen geven. En ook laten zien uh, wie de nieuwkomers bij ons zijn. En dat zijn uh, Jacqueline en Martijn. Martijn iets minder nieuw. Maar gewoon wel. Uh, Zicht op een, op een raadzetel ja, de volgende voor periode. Dat is de eerste keer hier achter de microfoon, in ieder geval. Ja, klopt. Dus ja. ik zou ook zeggen van. Uh, ja. Ja. Ja. Jacqueline, ja. de vloer is voor jou. Even één even, vraagje vooraf aan Belinda. Uh, we hadden net uh, Han Cohen als beoogd wethouder voor uh, OPZ. Ben jij beoogd wethouder voor VVD weer de komende termijn? Ik ben beschikbaar als, als wethouder en okay. zoals dan goed gebruik is bij de VVD... is dat uiteindelijk de fractie die erover gaat. Ja, uiteraard. Dat, uh, dat is zo. Maar ja. je stelt je wel kandidaat. Ja. Oh, Oké, okay. goed. Dank je wel. Goed, Jacqueline, wil jij uh, de aftrap geven? Um, ja. Wat? Nou, uh, <laughs> Wat beweegt jou? Wat vind jij belangrijk voor de VVD? Zoals we net al zeiden, wat, waar gaat het nu straks om in deze verkiezingen? Uh, nou, zoals ik zei, ik ben helemaal, uh, helemaal nieuw uh, en ik heb er verschrikkelijk veel uh, zin in. Uh, er zijn natuurlijk een aantal ja, uh, onderwerpen die uh, spelen. Maar goed, het belangrijkste onderwerp natuurlijk voor, uh, voor de VVD is uh, economie. Uh, uh, ook toerisme, uh, duidelijk. Ehm. Uh, uh, dat zijn ook zaken die mij uh, bijzonder uh, in interesseren. Um, ja, uh, er zijn natuurlijk een heleboel dingen die ik inderdaad nog niet weet. Ja. Ik, uh, uh, daar, uh, omdat we gelukkig een heel goed team zijn... Uh, word ik daar ook uh, wat dat betreft uh, goed uh, in, uh, nee, in... verder in uh, uh, gesteund. Ook, uh, in, uh, en gelukkig ook de VVD zelf is natuurlijk daarin ook heel, uh, heel uh, uh, goed... Ik, uh, uh, daarin, uh, Voel ik mij ook gewoon, gewoon heel thuis. Ja. Ja. Loop jij al een tijdje mee bij de fractie? Ik loop de afgelopen maanden ben ik inderdaad bij, in ieder geval bij de fractievergaderingen aanwezig geweest. Ja. Om in ieder geval inderdaad te weten van wat speelt er de ja. fractie. Ja, ja, op die ja, ja. manier ja. is het zo. Dus, uh, je had het over economie. Uh, Toen wel hoorde ik van de week op de tv een politiek commentaar die zei ja. VVD, landelijk, hè? Mm -hmm. niet Zandvoort. Landelijk uh, is alleen maar met het grootbedrijf bezig en niet met het MKB. Uh, en daarom uh, vinden wij dat uh, je ja, eigenlijk geen VVD zou moeten stemmen. Laten ze het nou maar eens een keer voelen. Uh, hoe is het in Zandvoort? Uh, het midden- en kleinbedrijf heeft dat jullie steun. Absoluut, bedoel, daar is, uh, is heel duidelijk uh, is Belinda daar uh, ook uh, heel uh, duidelijk in geweest. En ik denk ook dat het wat dat betreft het een onderwerp is wat zij misschien ook beter kan, uh, kan beantwoorden. Maar ik denk dat we vooral hier uh, de ondernemers in Zandvoort, dat die enorm worden gesteund door de VVD. Ja, en uh, wat denken jullie dan in welke vorm? Uh, ja, de, de, de, ja maar, ook of ja, ook mag het zo pikken. Ja, ja, precies. Ik uh, wat dan betreft is te kijken. <laughs> ja, misschien. Nee, waar het om gaat is op een gegeven moment... we zijn natuurlijk een toeristendorp. En eigenlijk, uh, toerisme is natuurlijk onze belangrijkste economie... onze belangrijkste banenmotor. 30% gaat het om. En dat betekent ook dat je daar je steunen moet geven. Nou, dat doen wij. In de vorm onder andere van de ondersteuning van de VVV... waar we heel duidelijk in zijn. Ja. Ook vanuit de positie dat je als gemeente moet faciliteren... als het aankomt op, op evenementen bijvoorbeeld. Dus niet de, de organisator zijn, maar wel zorgen dat het mogelijk wordt. Daartoe zijn natuurlijk ook bijeenkomsten geweest in de raadzaal van welke ideeën leven er nou binnen die bevolking van Zandvoort... bij de inwoners, waar we met elkaar... want het gaat op een gegeven moment wel dat je dat samen moet oppakken... waarin iedereen zijn rol pakt en de gemeente ondersteunt. Nou, zorgt ervoor dat het mogelijk wordt... dat de vergunningen makkelijker worden, worden afgegeven... dat er niet te veel belemmeringen zijn. Uh, de, nummer 1 bij de VVD is natuurlijk altijd... Uh, regel 1 is geen regels, of minder regels moet ik dan natuurlijk zeggen... want geen regels, dat is een utopie. Maar daar zijn zaken in waar, waarin we dat pakken... En als als je praat over een heel belangrijk iets voor Zandvoort. Als je praat over economie. zijn natuurlijk ook de financiën. Ja. En dan zie je natuurlijk wel van. we hebben natuurlijk een. We en ik heb niet gezegd dat het voorbij is, maar we zitten natuurlijk in een moeilijke periode. Het is een economische crisis. Daar wordt langzaam brand, zie je nu ook landelijk dat we daar, daaruit uh, uitkruipen. Maar dat zie je ook hier in Zandvoort. Ja. Dat je toch, en dat is het drie kwart jaar, we zaten voor 2013 hadden we een tekort, een geschat tekort van 1,8 miljoen. Dat is nogal een bedrag. En ook voor de begroting van de komende jaren hebben we niet gezegd van nou dit ziet er heel rooskleurig uit. We hebben natuurlijk wat overschrijding gehad. Nou ja, wat we hebben overschrijding gehad op het sociale domein, dat heeft er ook toe geleid... dat, we, dat er besloten is om financiën, uh, uh, dat dat weg is gehaald. Nou, die weg in overleg is dat weg bij bij Gertone, bij de PvdA, uh, omdat daar een spanningsveld in zit. Nou, als VVD hebben we gezegd, dat nemen wij over, de financiën. En het is nu wel gebleken dat het tekort van, van 2013 dat is weg. Dat is weggepoetst op een haarna, Waarbij er ook nog eens een keer een voorziening is getroffen voor de middenboulevard van 1 miljoen. Dus als je het zou kunnen uitdichten, dan zeg je van, er is uiteindelijk een plus gekomen in de afgelopen maanden. En ook de begroting voor de komende jaren is op orde. Maar dat betekent ook dat als je praat voor de economie van zandvoort, dat je een solide financiële basis aan het creëren bent. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, financiële expert ook in, in, de, in de VVD. Hebben jullie financiële mensen... Ik denk dat ik aardig op weg ben daarmee. Ja, je nou, het wel, hè? ja dat, En het is natuurlijk ook een teamplay. Hè, want je kan dingen niet alleen. Maar dat betekent ook met de steun van de, van de fractie daarin. Maar wel op een gegeven ogenblik. En dat is natuurlijk lastig in elke tijd hoor. Maar het is wel keuzes maken. Die zijn niet altijd leuk. Die zijn niet altijd... Um, ja niet altijd plezierig over. Laat ik het dan zomaar zeggen bij mensen. Maar je moet op een gegeven moment een keuze maken. Want we kunnen niet in deze tijden maar uh, aanmodderen, doormodderen, beloven. En het he, niet doen. En het niet doen. Dat kan niet. En wij hebben op een gegeven moment, ik heb als VVD ook gezegd, en ik gooi maar toch maar even in die OCB, want het is natuurlijk iets wat aan onze partij hangt. Waar ja. ik zelf ook jaren van heb gezegd afblijven. Maar als je op een gegeven moment in de positie komt waarbij de financiën van waarvan we zeggen dat tekort van vorig jaar van 1,8 miljoen... dat gaan we wegwerken. Dat doen we met twee derde bezuinigen en met een derde lastenverzwaringen. Dan ontkom je op een gegeven ogenblik, met, ik zeg het altijd met pijn in het liberale hart, niet aan die OCB. Want als gemeente heb je toch maar een beperkt aantal middelen. Je hebt toeristenbelasting, parkeerbelasting, OCB, precario, eh, hondenbelasting, forensebelasting. Maar op een gegeven ogenblik is het kiezen uit kwade. En dan kan je zeggen, ja, ik doe het niet en ik stop ik steek mijn hakken in stand. Maar daar is Stand wordt ook niet bij gebaat. En, en dat betekent ook. Dat is dan een keuze die we gemaakt hebben. Daar moet je dan ook voor staan. Aan de andere kant is er ook de keuze geweest... door de afvalstofheffing en de rialheffing te verlagen. Ook dat zijn keuzes. Die komen dan in een breder scala... bij de inwoners van zandvoort weer terug. Maar wat wel uiteindelijk het resultaat is... is dat er in ieder geval er weer zicht is... op een solide financiële huishouding van Zandvoort. En ook dat is iets wat wij hebben gezegd... waar we voor staan. Oké, okay. ja, duidelijk dat jullie je daar sterk van maken. Ik ga even naar Martijn. Martijn, uh, stel je komt in de raad. Uh, waar ga jij je mee doen? Uh, wat, wat de komende vier jaar en nou voor heel belangrijk is, dat zijn die drie decentralisaties. Dat is een ingewikkelde technische ja. term, maar dat komt erop neer. Jij gaat naar het sociale domein? V vooral het sociale domein, zoals ik dat de afgelopen vier jaar uh, ook heb gedaan. Uh, vorige keer dat ik hier zat, was het in het kader van de, uh, de, de bijzichter, waarvan ik vond dat ze uh, in het kader van de tegenprestatie moesten sneeuwruimen. Uh, dat, dat staat inmiddels uh, duidelijk in ons verkiezingsprogramma verankerd. Dus de hoefde deze winter gelukkig niet. <laughs> maar vorige winter wel. En ja, waarschijnlijk uh, de winters hierna wel weer. En, maar die die interpretatie is natuurlijk een, een, een, een voorbeeld van een, een wat activerende manier om naar, uh, naar dat, dat, dat deel van het beleid te kijken. Het is belangrijk dat we heel veel mensen aan het werk hebben. In hebben we dubbel zoveel mensen in de bijstand als bijvoorbeeld omringende gemeenten. Heb jij een dus idee een... waarom? Um, nou, dat is natuurlijk altijd uh, lastig. W waar, waar komt zo'n... Uh, uh, waar dat vandaan komt? Uh, dat, dat weet ik niet. Nee. Uh, ik denk dat niet was dat Zandvoort. He? Het was, was altijd te hoog. En dan merk je dat als die, die crisis toeslaat, dat het dan ja, nog, nog net iets sterker stijgt dan in de gemeente om ons heen. Dus dat is echt een reden om daar, daar echt hard op in te zetten. Dat we zorgen dat, dat mensen in de bijstraatkring echt zo snel mogelijk aan het werk komen. Kan dat te maken hebben met het seizoenwerk? Wat wij natuurlijk kennen in zo'n traditioneel al? Um, nou, als je seizoenswerk hebt, dan zou je natuurlijk. Uh, Ideale zou je dat uh, uh, niet in een bijstanduitkering uh, hoeven te komen. Uh, wat je wel merkt. Het, het, uh, het UWV is bijvoorbeeld heel streng op uh, uh, vrijwilligerswerk. De, ja. Dat was laatst weer in het nieuws. Ja. Ja. Ja. Um, de, dat is natuurlijk niet de manier hoe je moet werken. En ik, ik weet niet hoe zij omgaan met, uh, met seizoenswerk. Maar in principe denk ik dat als jij dat halve jaar wel genoeg verdient, dat je dat hoort te compenseren met, ja. de, met de rest van het jaar. Nou, het Ik terrein weet niet of wat jij op is. werkt, is, is een wat lastig terrein. Want we gaan straks door die decentralisatie. Nou. krijgen we meer taken voor de gemeente. Nou. We krijgen daar geld voor van de overheid, maar naar verwachting te weinig. Um, nou dat, dat is een beetje een negatieve manier van er naar kijken. Je hoort heel vaak zeggen het is te weinig. Het is inderdaad minder dan wat het Rijk nu doet. Ja? Uh, daar staat tegenover dat je als gemeente natuurlijk wel dichter uh, bij de mensen zelf staat. En dat is, dat is niet alleen de bijstand, maar dat is ook bijvoorbeeld in de, de, de, de, de, een Aantal zorgdingen, ook met de jeugdzorg, wat je dan regionaal uh, oppakt. Je staat er gewoon dichterbij. En als je die potjes wat minder schotten ertussen hebt staan, dan, dan kun je daar. Uh, het is overzichtelijk. Uh, het is overzichtelijk. Je staat als gemeente dichterbij. Ook al moet je dan natuurlijk als zand voor bij en kleine gemeentes moet je het weer samenwerken. Maar alsnog sta je daar natuurlijk dichterbij dan een ministerie in, uh, in Den Haag. Maar ik denk je dat we dat de dingen de gewoon beter en efficiënter kopen kan dan de Rijksoverheid. Uh, uiteindelijk zul je het als gemeente goedkoper kunnen, maar je zult het wel als gemeente goedkoper moeten. Uh, op een gegeven moment moet je ook zeggen, het Rijk heeft gekozen voor bezuinigingen. En ik hoor partijen zeggen... de tekorten op de WMO die moeten we als standvoort gaan compenseren. Maar dat is... al zou je het willen, dat is absoluut niet haalbaar. Je kunt niet als standvoort zeggen... het Rijk bezuinigt uh, weet ik het hoeveel miljard op de, op de WMO. Wij gaan het als standvoort even oplossen. Dat kan niet. Nou ja, je dus kan die, ervoor kiezen om andere dingen niet te doen. Uh, nou, en die dit, dit gaat over bedragen... wat je eigenlijk... in theorie natuurlijk altijd... maar, je hebt maar een heel klein deel van de begroting uh, heb je echt invloed op. Uh, wegen zullen toch moeten worden worden onderhouden. Mensen met uitkering zullen toch geld moeten krijgen. De ambtenaren die je in dienst hebt zullen toch betaald moeten worden. Dus je hebt uiteindelijk heel weinig waar je echt op kunt sturen. Zeker gezien de grote bedragen waar het om gaat. En, en zelfs als je bijvoorbeeld de belasting, OCB nog drie keer verdubbelt en overal bezuinigt waar je op kunt bezuinigen. Je kunt die, die enorme tekort op twee wat, wat, wat, wat je minder krijgt, kun je niet compenseren. Dus je moet op een andere manier gaan werken. Dat is het afgelopen jaar ook ingezet, dat is die uh, beroemde uh, kanteling. Dat je dus niet kijkt van, nou, oh, u heeft uh, één gebroken arm, dus u heeft automatisch recht op dit. Maar dat je kijkt, wat kunt u niet doen door die gebroken arm en hoe kunnen we helpen dat je dat, dat toch kunt blijven doen. Dus je bekijkt vanuit een andere manier. Dat is een goedkopere manier. Dat houdt in dat mensen ook niet automatisch meer recht hebben, maar dat je kijkt van... Hoe kunnen we jou laten participeren in de samenleving. En dat is een manier waarop je goedkoper kunt werken... en waarop je goedkoper moet werken. Dat is een heel persoonlijke benadering, hè? een ja. iets... meer. Nee, precies. En dat is juist iets wat de gemeente weer beter kan... dan het ministerie. Dus daarom heb ik er uh, vertrouwen in... dat we dat inderdaad uh, efficiënter kunnen. Uh, ja, en de VVD zal zich daar uh, duidelijk voor inzetten... In de komende paar jaar. Aangeschoven is Jerry Kramer, maar daarvoor... willen wij... Uh, <lacht> daarvoor... gaan uh, <lacht> we even een kleine pauze inlassen... Raccoon, no mercy. Zoals ik net al zei, uh, aangeschoven is Jerry Kramer, uh, die wel mercy heeft met een uh, hoop inwoners van Zandvoort. Uh, Jerry, wat ligt jou het naast aan het hart binnen het kader van het VVD-programma? Nou, wat ik heel erg belangrijk vind, deze verkiezingen, en dat, uh, Martijn die snijdt het ook uh, net al aan, er komen hele grote onderwerpen naar de gemeente toe. En uh, je ziet ook uh, dat je als, uh, als plaatselijke partij eigenlijk steeds meer moet gaan samenwerken. Dus uh, je hebt dadelijk die decentralisaties, maar je hebt het ook op het gebied van bereikbaarheid. Is dat je zo in Zandvoort eigenlijk. je bent een beetje geïsoleerd en je hebt andere partijen nodig om te gaan samenwerken. Dus dat zijn uh, onze buurgemeenten in dit geval, dat zijn uh, Haarlem, maar ook uh, Bloemendaal en Heemsteden. Waar we dadelijk iets mee moeten gaan doen. En het voordeel is van een, een landelijke partij, zoals de VVD, is dat. Dat we ook de connecties hebben. Niet alleen uh, met onze buurgemeentes, maar ook in de provincie en ook in het uh, in het uh, Rijk. En um, als je dan bijvoorbeeld kijkt naar de bereikbaarheid, dan hebben we als, als VVD hebben we uh, met alle gemeentes hier in de omgeving van Hoofddorp tot Velsen gekeken... van hoe we de bereikbaarheid... en zeker ook voor, de, voor het verkeer richting de kust... kunnen gaan uh, verbeteren. En dat is ook weer een van die pijlers waar Zandvoort op draait. Dus dat we ja, bereikbaar zijn. En ook dat hier de mensen, als ze naar het strand willen... daar snel kunnen... Dat hebben we niet gehoord, hè? die bereikbaarheid... Uh, Zandvoort, hè? eigenlijk. Nee, het is eigenlijk een discussie. Want dat, ja. dat merk je gewoon tijdens deze campagne. Er komen natuurlijk weer thema's naar voren van... Uh, wat is nou belangrijk. En dat is ook echt een van de pijlers waar de VVD gewoon voor staat. Bereikbaarheid. Да, ja. En, en, en daarin dus ook echt ja, gewoon de connecties hebben. Dan heb je de buurgemeente dus, nodig ja, ook, hè? En, Ja, en de ja. provincie, en uiteindelijk ook het Rijk, en als je nou ook kijkt naar een discussie waar Wind, Belinda heel erg sterk in is, zoals net Windmolens, dan zij je als een, een plaatselijke partij zoals een, bijvoorbeeld een GBZ of een OpenZ zij eigenlijk, ja, met je handen in je zak, hand, je kan niks, maar wij kunnen nog wel de connecties aan, uh, aansnijden, en ik denk dat daarin het voordeel is van ook weer een uh, landelijke partij uh, te zijn. Ja, het, uh, als je je refereert bereikbaarheid en provincie. Eh, heb je het dan over openbaar vervoer, eh, aanleg van wegen? Beide. Zaken die de Beiden. provincie. Eh... Beide. En wij hebben ook gezegd, zeg maar, als je kijkt naar bereikbaarheid. We kijken, zoals in de buurgemeenten, zoals Heemsteden, zijn ze aan het bouwen bij het spoor. Eh, in Aardenhout eh, met Bloemendaal. En wij zeggen eerst: ja, zorg eerst dat die bereikbaarheid op orde is. Hè, voordat je weer allerlei woningen gaat, gaat toevoegen. Want anders slipt het hier uh, alleen maar toe. En daarom is het zo goed dat je dat ook, zeg maar, regio met elkaar af gaat stemmen... Ja. En dan als landelijke partij, hebben jullie die contacten ook met de vvd partijgenoten ja, de ja, regionaal komen we geregeld bij elkaar. En zoals je dan ziet, nou, enige tijd geleden hebben we ook een actie gevoerd voor de Maria Tunnel. Dus dat is een verbinding van uh, door Haarlem heen, waar de randweg aansluit uiteindelijk naar, uh, naar de A9 om die ja. snelle verbinding te maken. Ik denk dat Zandvoort daar heel voor, veel voordeel bij heeft. Kijk, binnen onze gemeentegrens kunnen we weinig tot niets uh, bereiken op het gebied van maar ik ben wel op uh, regionaal uh, niveau... Is dat die, die aanleg die binnen Bennebroek voor nogal wat op... Nou, die heb je bijvoorbeeld over de het Duinpolderweg. Duinpolderweg is uh, een aansluiting zeg maar, van de weg die uit Zuid-Holland komt. Die in één keer ophoudt in een weiland. En dan moet je door, ja. door vogelszang... Uh, de bedoeling van die Duinpolderweg is om die weg die daar stopt... aan te sluiten richting de A4. Dus krijg je een verbinding en dat is dan bezuiden... of benoorden, Bennebroek, uh, een, een aansluiting. En ik denk ook dat dat voor wordt als je binnendoor gaat rijden... dat dat een veel sneller... ...verbinding naar de A4 gaat worden dan wanneer je door uh, Hoofddorp zelf uh, moet gaan rijden, wat nu het geval is. Oké. Okay. ...huisvesting binnen Zandvoort? Ja, nou, ook een, heel, ook, ook een punt. Een ik ben natuurlijk punt? heel lang bezig geweest met, uh, met de KEI. En ik vind dat het uh, belangrijk is, is dat de jeugd hier in Zandvoort kan, uh, kan wonen... ...en ook betaalbaar kan blijven wonen. Het is natuurlijk gegeven dat uh, de EMM uh, er niet meer is... ...en is gefuseerd met een uh, Amsterdamse woningcorporaties. Nou, dat heeft nogal wat gevolgen gehad. De, de huurprijzen zijn uh, uh, ja, gestegen... EMM had in het verleden altijd een 80% van de maximale huur. De kei vraagt de volle 100%. En je ziet nu dat woningen in de, in de uitverkoop gaan. Natuurlijk is dat niet zo heel erg. Uh, heel erg maar het geld wat daarmee wordt verdiend. Hè, als je dat zo mag stellen. Vind ik wel dat in Zandvoort moet geïnvesteerd worden. Dus uh, Zoals bijvoorbeeld nu een project als uh, Nieuwe Sofia. Daar hebben we heel erg op gehamerd als VVD. Dat dat ook doorgaat. En je ziet nu, nu komt er ook. Er wordt dan een deel 20 uh, sociale huurwoningen worden gebouwd. En ook een stukje nieuwbouwkoopwoningen. En ook woningen in een, in een prijskategorie waar ook jonge starters uh, zouden kunnen gaan kopen. Dus dat is heel erg belangrijk. Maar daarmee houdt het niet op. Dus ook de prestatieafspraken zijn belangrijk. Dus dat er wel woningen beschikbaar blijven voor diegenen die, dat, uh, ja, die een, uh, gewoon een koopwoning of een globaliseerde woning niet kunnen kopen. Uh, dat daar voldoende aanbod voor blijft. Hebben wij binnen Zandvoort nog plekken waar je kunt ontwikkelen? Um, natuurlijk nou, zijn er altijd binnenstedelijk. Maar zoals je weet heeft de VVD uh, uh, bescherming uh, bepaalde dorpsgezichten. Dus we willen wel hetgene wat zeg maar, nu is vastgelegd in, uh, in NOTA zo beschermen. Dus dat er niet nog meer afbraak is van het oude, oude, oude centrum, uh, als het ware. Maar natuurlijk, ja, er zijn nog steeds uh, potentiële locaties. Maar dat zal echt uh, ja, in, binnenstedelijk moeten zijn. Want je weet dat hier in Zandvoort heb je tegenwoordig de groene contouren. Dus ja. we kunnen niet uh, uitbreiden. En ik vind dat ook alleen maar goed hoor. Dus dat is het sterke van Zandvoort. Is het natuur om ons heen. En er zou veel meer mee moeten worden gedaan. Uh, ook zeker in richting de economie en met de toerisme daar. Dat is nog steeds de uh, nota van gruiters destijds, die de contouren. Het is tegenwoordig ook de, de provincie die daar uh, ook een uh, rol in heeft. Dus uh, met de structuurvisie, uh, provinciale structuurvisie, waar nu de groene contouren. Dus ze draaien eigenlijk het, uh, het verhaal om. Kijken niet meer naar het stedelijke, maar meer naar het groene wat beschermd moet worden. Ja, als we straks bij een wat betere economische situatie Nieuw-Noord. Uh... Corodex en de omgeving gaan ontwikkelen. Daar zijn kansen? Daar zijn zeker kansen. En daarom hebben we ook gehamerd, zeg maar, in Noord. Er staan heel veel flats, die zijn nu rond de 50, 60 jaar oud. Die zijn eigenlijk aan hun uh, levensduur is gewoon op. Dus of ze moeten voor 20 jaar weer worden gerenoveerd. Maar de vraag is natuurlijk of je dat nog wil. Uh, en uh, daarom zijn die prestatieafspraken met je partners, zoals in de KEI, gewoon heel erg uh, belangrijk. Maar ook binnen het bedrijfterrein, waar nu net de eerste ronde met de evaluaties uh, gaat Komen ...of de inspraakverordening. Uh, dus, uh... Goed. De twee andere kandidaten nog. Of, of helemaal iemand anders. Hans Drommel. Uh... Hans, wat uh, ligt jou na aan het hart... Ja, nou eigenlijk natuurlijk heel zandvoort. Maar je bedoelt iets specifieks, denk ik. Binnen het programma van de VVD. Ja, nog sterker zelfs. Um, afgelopen vier jaar ben ik voorzitter geweest van, van een commissie. Zoals je weet, uh, daarvoor waren er ook andere voorzitters bij. Maar ik heb die kar hoofdzakelijk alleen getrokken. En ook de voorzitter van de Ronde Tafel. En ik denk dat daar eigenlijk mijn, mijn verhaal ligt. Dat is de participatie. De inspraak, samenwerken met de burgers. En daar vorm aan geven. Wij zijn als als bestuurspartij, denk ik, het meest sterk in. En dat was... <lacht> nou, <lacht> dit vond me een beetje tegen voor jou, die opmerking, want dat, dat was het niet, dat is het. Oh, dat is... En als je dan ook kijkt naar alle andere verkiezingsprogramma's, dan merk je dat dit toch een item is ja. waar wij alleen maar inhoud aan geven. Dus als je dan zegt dit is het of dit was het, dan maak je het wel erg dun. Ja. Ik bedoel eigenlijk, dit is het of was het wat je kwijt wil? Of is er een veel breder terrein binnen de fractie of binnen het VVD-verkiezingsprogramma waar je, je sterk voor wil maken? <laughs> binnen de VVD zijn we met z'n vijven, eigenlijk de alle leden van de VVD, sterk in het hele programma. Want het is niet alleen dat wij iets opschrijven, een vijf of tien uh, standpunten, en denken dat we daarmee kunnen tamboureren. Wij hebben een zeker beginsel. Ja. We zijn liberaal. En het is typisch, maar dat weet jij natuurlijk, en u ook mevrouw, dat de meeste zaken die in die standpunten staan, eigenlijk niet de items zijn die de komende vier jaar besproken worden. Nee, we willen graag horen wat oh, jullie oh, doen. Ja. Nee, ik ga het je vertellen. Ja. <laughs> maar wat het typisch is, dat je alleen maar dingen wil horen die leuk zijn, maar zo is het natuurlijk niet. De komende jaren worden juist die dingen besproken die niet in het verkiezingsprogramma staan. En ik ga ook niet vertellen wat er dus besproken gaat worden... want dat weet ik namelijk ook nog niet. Nee, nee. Maar het is wel zo dat die zaken die besproken gaan worden... met een zekere visie behandeld gaan worden. En geen opportunisme of demagogie... dat de nu hoog tijd viert op dit ogenblik. maar een zeker beginsel, een zeker uitgangspunt. Ja. En dat is hetgene waar wij voor staan en waar ik in het bijzonder voor sta. Geen partijideoloog, zo is het niet, maar wel iets... Waar ik dus bestelling maak. Ik refereer even aan Belinda net die, die heel concreet uh, zegt, ja, luister we er is niet uh, genoeg geld. Dus we kunnen een aantal dingen niet doen. Of we zullen dat minder moeten doen of keuzes maken. En daar bedoel ik het doen echt. Ik denk je wat ze wel zegt, we moeten allemaal bezuinigen. Ja, dat is prachtig. Hoe? Ja, maar dat is zo typisch van u. U heeft hey, Nee, wacht even. Als iedereen mee, vraagt, is antwoord: hoe ga jij dat doen, VVD? Nee, maar dat ga en ik. Dat ga, raakt mij. Mee. Dat ga ik u vertellen. Net heeft u Belinda aan de, aan de lijn gehad, om het zo te zeggen. Die heeft u haarscherp alles verteld hoe het gaat gebeuren. En nu wilt u van mij dus nogmaals hetzelfde verhaal horen, kennelijk. Nee, ik wilde graag horen wat u het naast aan het hart ligt. Dat heb je net verteld. Okay. Inspraak besturen als bestuurderspartij, de VVD. Dat betekent dat u zich sterk gaat maken voor een regeling voor inspraak. Nee, die is er maar ook vorm en inhoud aan geven. Ja. Zoals we dat al gedaan hebben. Daar maak ik me sterk voor. En ik maak me sterk voor dat wij als raad, en ik meen daarin te kunnen participeren, dat we ook echt besturen. En dat we niet een beetje rond gaan kletsen en over zaken gaan praten die niet op de agenda staan, maar echt besturen. Dat we dan eindelijk een keertje de verantwoordelijkheid naar ons toetrekken. En niet slechts in deze paar weken zeggen dat we het doen, maar vier, vier jaar lang het ook echt gaan doen. Dat heb ik Oké, okay, goed. Daar komt dus een actieplan. Echt? Er is een actieplan en dat weet u. Wij als VVD hebben die actie. Ja? En wij als VVD hebben een zeker uitgangspunt. Al sinds trouwens. En dat geven wij vorm. Dat is de manier waarop u het doet. Precies. En maar daar gaat u het doet, er net om. We willen de zandvoorters graag weten. Wat ik doe. Er ja. staat heel haarscherp in ons verkiezingsprogramma. Okay, en, ja. en ik zeg het nogmaals. Ik blijf het herhalen. Het gaat niet zozeer over de zaken die we nu gaan zeggen dat we gaan doen. Zoals parkeerbeleid. Noem maar op al die punten. Ja. Maar die zaken die nog in de toekomst liggen... die u niet weet en ik niet weet... wel nee. kan bedenken dat ze gaan komen. Want het is gewoon een hele slechte tijd... dat we die oppakken met onze verantwoordelijkheid. Okay. Als liberaal. En niet kijken van hoe de wind waait... en hoe zal straks verkies, eh, verkiezingen aflopen... of dat we halverwege de periode ons ons maar weer intrekken en denken van... nou ja, dat ligt toch niet zo populair. Populisme dus. Wij hebben een verantwoordelijkheid. En dat wil zeggen dat we soms... wat impopulaire maatregelen zouden nemen. Omdat we namelijk vinden... dat wij voor Zandvoort staan. En het afgelopen weekend hebben we een leuke tocht gedaan. Slopjes ja. Dat is u nu natuurlijk niet ontgaan. Nee. Samen met Klaas Koper. Die op de lijst staat van de oude partij trouwens. <lacht> die slopjes was natuurlijk een, een, een hele verademing. Dan ga je ook echt door Zandvoort lopen en dan weet je van de plaats waar je dus geboren en getogen bent, wat het betekent. En ik denk dat u ook wel eens op de politieke vorm kijkt en de stukjes leest. Nou mag ik aannemen, want u bent natuurlijk voorkomen geïnformeerd. En dan ziet u ook dat het lopen door het dorp, wat meer is dan slechts een wandelingetje door het dorp. Dat het ook iets is dat je daarmee jezelf verrijkt. Dat je kennis op doet en weet waarvoor je dat doet. En mevrouw, meneer, dat is net het item wat ik nu net al vertelde. Okay. Ik denk dat het wel duidelijk heen. is waar ja. u. Meet u dat nou, want ja. <laughs> volgens mij bent u een doener. Ik geloof het wel, ja. Dat heeft u ons duidelijk gemaakt. En dat wil ik nou graag van u horen. Ja, maar, waarom vraagt u dat niet gelijk is... op wat ik ben? Ik ben een doener. Um, maar ik beperk me ook tot datgene wat ik weet en waar ik verstand ja, van heb. Uiteraard. Ja, uiteraard. En meestal, en dat merk ik toch wel de afgelopen acht jaar inmiddels... dat men over zaken praat waar men geen verstand van heeft... en dat pretendeert daar alle kennis over te hebben. Neemt u nou eens een jachthaven hier voor de kust... Een aardigheidje. Meneer Zonneberg, De jachthaven hier. Nee, nee, maar u weet... U, u weet dat ik met vissen wat heb, maar ook met jachthavens. Ik, ik vaar graag, ik heb jaren gevaren trouwens, en ik heb ook nog een boot... Zelf gebouwd trouwens. Ja. En een jachthaven hier voor de kust houdt dus windmolens niet tegen. Dat wou ik maar even zeggen. We kunnen daar wel op tamboureren en steeds op terugkomen. Maar een jachthaven hier voor de kust, ik herhaal het domme een keer. Houdt de windmolens niet tegen. Absoluut niet. Nog sterker zelfs, je zou een jachthaven kunnen hebben. En er wordt midden in die jachthaven windmolen gepland. Daar mag je alleen niet varen. Maar de molen staat er wel. Het enige wat een windmolen tegenhoudt, is een vliegveld hier voor de kust. Ik weet niet of u dat een leuk idee vindt, maar, maar, maar dat houdt de windmolen tegen. Maar, maar nu komen we net nu komen we tot de essentie waar, waar ik voor sta. Je hoort een heleboel argumenten, en die, die zouden er schijnbaar draagkracht hebben voor, voor iets om iets op te voorkomen of iets te maken. En dat zijn non-argumenten. En ja, maar ik vind iedereen dat... probeert toch om die windmolens niet voor de deur te krijgen. Mevrouw, daar heeft u helemaal gelijk in. Maar daar gaat u dat ook echt voor inspannen. Dan gaat u huiswerk maken. En dan gaat u kijken van wat nou het echt het argument is om die dingen hier niet te krijgen. En u gaat er niet tamboureren op zaken die er niets mee te maken hebben. Ja, ik... Dat is demagogie. Dat is ja, maar proberen... mensen willen heel graag dat ze niet voor de deur komen. Dus ze proberen van alles. U, u gaat door over iets ja. wat, wat ik net niet gezegd heb. Men probeert van alles om die dingen te voorkomen. Ja. En doe het dan ook echt. Ga dan echt u inspannen om die dingen te voorkomen. Bijvoorbeeld een petitie. ze dus gaan alle handtekeningen verzamelen van heel Zandvoort. 17.000 handtekeningen uiteindelijk. Die tegen die windmolen zijn. Denkt u dat het indruk maakt? Ik denk het wel. De, waarom denkt u dat? Ik denk dat dat best wel indruk uh, maakt. Voor wie? Nou, voor degene die daarover moet gaan beslissen. Van de het antwoord is tegen. Natuurlijk. Nee, We moeten mevrouw. toch iets doen? Nee, maar dat is net als het leuke. Er is toch iets? Men doet toch iets nu? Vraagt u Om... nu iets aan mij of. Nee, ik zeg alleen niet. Ja, we ja. moeten iets doen. We moeten iets doen. We moeten iets doen. We kunnen toch niet zomaar uh, laten. Vraagt u nu iets Gebeuren? aan mij of. Nee, ik vraag niks aan u, maar... We moeten iets doen. Ja. Maar dat gaat dus verder dan verzamelen van de handtekeningen die hier absoluut tegen zijn. En dat wist Kamp van tevoren ook al. Standwoord is tegen. Dus je moet een argument hebben waarom je tegen bent. Ja. En je moet het argument dus ook een basis geven. Je moet het onderbouwen. Slecht zeggen ik ben tegen mevrouw, dat helpt niet. Je moet uitleggen waarom en wat er verstandig is om iets. En dan is het volgende, is het alternatief. Je moet aandragen tot je tegen bent, waarom en je moet dan ook vertellen wat het alternatief is. Plus dat u een lijn moet hebben met degene die kunnen besluiten. Nou, dat zijn toch allemaal zaken die echt ja, u en mij overstijgen... als we daar ons toe beperken. We moeten verder gaan. En alleen maar tamboureren op een jachthaven, dat leidt tot niets. Dat ben ik met u eens. Okay. Dat is, dat maar, is maar, zo wat een, zegt u nu? Mijn, ik ben met het u eens dat de jacht, jachthaven geen argument is. Geen is. Dat ben ik met u eens. Heerlijk. Maar ja, ik kan het uh, ook niet vaak genoeg ik, zeggen. Ik, <laughs> ik, uh, ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken... dat uh, de gezamenlijke raad bijna in Zandvoort uh, de weg heeft gevonden... om met argumenten naar Den Haag toe vast te stellen waarom dit niet kan. Heel fijn dat u dat zegt. En zo is het natuurlijk ook. Juist ook de raad en in de zonder de wethouder, wethouder Curazon, die heeft het haarscherp door. Ja. En totdat Zandvoort de enclave in het duin overstijgt. Het, want we zijn natuurlijk een enclave. We zijn uh, aan het einde gekomen van uh, het VVD-uurtje. Klein uurtje, geen Zandvoort uurtje. Ik, ik, ik ben te laat aangeschoven. Belinda, Belinda, wil jij nog iets zeggen om dit af te ronden? Uh, een minuutje. Ik wil jullie in ieder geval danken voor de, voor de gelegenheid dat we ons even hebben kunnen voorstellen. En ik, ik ben absoluut van overtuigd dat hier een fantastisch team staat. Waar we samen um, met elkaar als VVD-fractie het. Uh, het gaan maken met Zandvoort. Okay. Want dat is hetgeen wat we willen. We staan er allemaal voor Zandvoort. Mooie, en wat wij wel getoond hebben is dat wij keuzes durven te maken. Dat zullen we ook de komende periode gaan doen. Dat kunnen wij niet alleen. Dus daarbij doen we ook een beroep op de andere partijen natuurlijk. Om in ieder geval ons met elkaar in te zetten voor Zandvoort. En dat is waar de VVD voor staat. Okay. Voor een sterk lokaal en liberaal bestuur. Dank je wel voor bedankt. de komst met je team. Ja, graag gedaan. Heel veel succes in de verkiezingen. Jullie gaan wel overleven. Gloria Gaynor, I will survive. Kijk. Ja, Gloria Gaynor, I will survive. Het laatste onderwerp, ook een politiek onderwerp. Uh, Lijst-Peters, Amsterdam-Bad, yep. mogen we wel zeggen. Uh, nog even Wim, Wim Peters en Maurice Demmer zijn aangeschoven. Wim, deze tweede ronde gaat erover... De eerste ronde, hebben we hebben wat vragen niet gesteld. Deze gaat erover dat uh, jullie naar voren brengen... wat je heel erg belangrijk vindt. Nou, Amsterdam-Bad is er natuurlijk een van. Maar jullie nou, dat al is... meer pijl op je boog heb ik in het programma gezien. Ja. Nou ja, kijk. Zolang Amsterdam-Bad niet uh, gerealiseerd is... Uh, hebben we ook een verkiezingsprogramma. Maar, uh, ja, maar wij zijn... Wij zijn Vrij serieus erin. Wij vinden echt dat het Amsterdam bad moet worden. Echt. Geen flauwekul, niks eromheen draaien. Dat heb je vroeger ook wel eens gezegd, volgens mij. Ik ben 27 jaar geleden ben ik ermee begonnen. Toen heette het Amsterdam Beach. Toen ben ik op een radiostation met. Ik weet niet, maar nee, dat, ik weet niet. Maar dat, en toen heb ik dat voor het eerst uh, gezegd. En dat is, zo zoetjes aan is dat steeds beter geworden. En nou heb ik, ben ik van beach naar bad gegaan, omdat ik uh, vond dat uh, mensen beach al gebruikten. Er bestaat uh, al, hè, Amsterdam Beach? Nee, nee, nee, nee. Dat, nee, maar ik, ik vind de commerciële instellingen die gebruiken Amsterdam Beach. En dat wil ik niet. Ik wil dus een Amsterdam Bad hebben als neutrale. Uh, Neutrale naam. Ja. ja Wim, ik ben wel nieuwsgierig... Jij stelt dit nu voor in Zandvoort. Uh, heb je in Amsterdam wel eens gepraat? Nou, Met Amsterdamse bestuurders. Nou, heb ik, uh, het, zoals jullie waarschijnlijk weten, is acht jaar geleden heb ik een discussie uh, gehouden op In de Krocht. Daar had ik drie tribunes staan. Eén tegen, één. Ik weet het niet en één voor. Ja, ja. En ik was de enige die op de voortribune zat. <lacht> <lacht> de zei zijn het er twee. De, de, iedereen zat op de tegentribune. En toen had ik Annelies van de stoel uitgenodigd... en Erik van de Burg uitgenodigd... en nog een paar VVD-corriveeën... die daar dat allemaal gepleit hebben. En op een gegeven moment zei Tino "Heb ik ga nu bij Wim zitten, want ik vind hem zo zielig alleen zitten. <lacht> ja, ja. Nou ja, dat is een 100% toename... want nu zijn jullie de ja, ja, ja, zijn. twee en nu zijn we met vrij. Ik heb natuurlijk 20 jaar geleden... ook een soort van politieke partij gehad. één Zandvoort. En daar was Amsterdam Bad ook een prominent uh, onderdeel van. Alleen, ik vind... Nu dat het echt duidelijker moet zijn. Het is duidelijk... Amsterdam, wat? Ja, en dat is het. Ja, En in Amsterdam, wat we net zei, hoe reageren zij daar dan nou ja, in Amsterdam? Ik, ik, ik heb aan, ik heb 14 maart heb ik een, uh, een radio-interview met Erik van den Burger, wethouder van Amsterdam. En dan uh, doet hij daar weer een uitspraak over. Maar wij zijn niet zo bijzonder hoor, want wij zitten al in de metropool Amsterdam. Mm -hmm. He, de IJmuiden zit erin, Schiphol zit erin, Zandvoort zit erin, in de metropool van Amsterdam. Dus ik denk dat Amsterdam... Uh, graag naar Zandvoort wil komen. Ze krijgen er een prachtig natuurgebied bij. Het ligt naast Amsterdam, waterleidingduinen. Maar het is al van Amsterdam ja. dus. Het is al een beetje van Amsterdam. En, uh, en, uh, dus wat mij opgevallen is, ik heb daar een persoonlijk onderzoek naar gedaan in Amsterdam. Ik kom nog wel eens in cafés. Ja. En, <laughs> in horeca gelegenheden. Uh -huh. En dan zeg ik tegen mensen, waarom, waar ga je naartoe? Ga je nog naar Zandvoort toe? En er is echt niemand die meer naar Zandvoort gaat. Ja. Ze gaan er naar was een bus, hè? Die ging vanuit Amsterdam hier naar Zandvoort. Ja, dit, maar dat... In was, de zomer. Ja. Ook, was ook, nee. nee, maar kijk, je hebt bussen bijvoorbeeld naar Marken en naar Volendam. Dat moet je ook, zo'n bus moet je ook hebben van toerisme die naar Zandvoort ja. wil. Ja. ja, ik kan het Waar ligt het allemaal dat nou wel aan, dan, denk je? Nou, wij zijn niet meer cool. Wij zijn, wij zijn in de hoofden van de mensen, zijn wij niet meer cool. Zandvoort Zandvoort niet meer. is niet meer cool. Bloemendaal is cool. Uh. Het bruist niet, zeg maar. Nee. Ze kennen het niet. Bovendien, en dat moet ik eerlijkheidshalve zeggen: het strand. Dat gaat nog wel. Maar het dorp is echt armoedig en armzalig geworden. Dat komt doordat het strand zo prominent aanwezig is. En dat is ook logisch, want de mensen komen naar het strand. Maar vroeger kwamen mensen die logeerden en die kwamen ook als het slecht weer is naar Zandvoort. Maar we moeten dus iets vinden waardoor we meer cool worden voor de Amsterdam. Dan hebben we 800.000 potentiële klanten. Ja. Dan zul je door de, de klanten uit Amsterdam het verblijfstoerisme niet stimuleren waarschijnlijk? Nee, dan. Nou ja, kijk, ja, daar wil ik gelijk ja, eventjes ja. op inhaken. Er zijn, uh, Amsterdam uh, zijn, uh, spoelt over van toeristen. Ja. En ze, zijn, ze hebben hotelkamers tekort. Uh, ze hebben ja. verblijfsruimte tekort. Er worden ook al nieuwe initiatieven genomen... dat je als particulier veel makkelijker... daar appartementen kan verhuren aan toeristen. Uh, bovendien is het afgelopen zomer gebleken... dat de burgemeester van Amsterdam de Kalverstraat heeft dichtgegooid... omdat er te veel mensen waren. Dus er is een overloop. En wij moeten daar gewoon gebruik van maken. En bovendien, hè, de, wij hebben het nu over economie en toerisme. Toerisme vooral is natuurlijk super belangrijk voor ons. Uh, waarom wij, ik eigenlijk bij, uh, achter Wim geschaard heb, is... Ik heb zelf uh, de afgelopen jaren gewerkt met uh, de provinciale overheden. Uh, er zijn allemaal schuivende panelen. Er is dus allemaal uh, schaalvergroting. We krijgen straks misschien een superprovincie. Uh, men denkt dat het allemaal een beetje gaat van... Ja, daar moeten we nog over stemmen. En het, eh, dat, dat, dat, dat is nog allemaal niet beklonken. Mensen zijn al heel ver daarmee. Mensen zijn ook al heel ver met het uh, aaneenschuiven van Zandvoort en Haarlem. Dus wij zien gewoon... Wij, wij ander politiek, hebben het daar niet zo graag over, maar wij zien gewoon, uh, wij zien dat gebeuren en wij willen gewoon uh, laten Zandvoort stam maar een keuze maken. Ja. En wij vinden ook dat uh, uh, dat, dat een, een zeg maar een een, een uh, betere, een, een diepere alliantie met Amsterdam dat dat voor ons ook financieel veel beter zou zijn. Want er komen zware problemen op ons af. Uh, we hebben natuurlijk de jeugd en de oudere zorg. Um, dat moet allemaal betaald worden. Ja. Uh, nou, vanuit de overheid is het natuurlijk heel simpel. We geven jullie een tas geld, wat eigenlijk te weinig is. Dus dan los het maar op. En uit de landelijke enquêtes blijkt ook gewoon... dat alle gemeentes gaan bezuinigen. Er is geen één gemeente die niet gaat bezuinigen of die niet moet bezuinigen. Nou, en daar willen wij gewoon toch wel uh, uh, een sterke broer hebben. die ons daarbij kan helpen en ook uh, hun middelen inzetten. Maar waarom zouden die dat gaan doen? Natuurlijk. Ik. Waarom zou Amsterdam dat niet doen? Ik weet het niet. Ik, uh... Wat heeft Amsterdam voor ja. voordeel daarbij? Schaalgrote. Kijk, schaalgroten waardoor we. Wat krijgen. Waardoor we ook klein. Kijk, we kunnen ook. Uh, we gaan niet op in Amsterdam, we blijven wel onafhankelijk. Hè, er komt gewoon nu. Uh, er is een nieuwe Opzet. er wordt een deelraadcommissie gemaakt. Je blijft een onafhankelijke bestuurhouder. wordt wel kleiner, maar je hebt wel inspraak. Ja, ja jullie zeggen zelfs al zou de deelraden niet meer bestaan. Die is er dan in Amsterdam. toch, dan toch bij Amsterdam. Maar, Want de, de deelraden die krijgen commissies in de in de grote komt een heel grote raad zeg maar. En dan uh, krijg je de deelraden krijgen daar stemrecht in. Die okay. zitten in die, maar die heb dan met alle deelraden te maken. En uh, uh, we betalen al 10.000 euro aan Amsterdam om ja. om erbij te Horen. En wat hebben we ervan? Niets. Je kan die 10.000 euro beter besteden aan reclame op AT5. Ja, dat bedoel ik. Kun je Zandvoort niet in Amsterdam promoten? Ik bedoel, is ja, dat, ja, dat, dat, al dat gebeurt. gebeurt ook, kijk, natuurlijk gebeurt, gebeurt dat? dat ook. Maar nee, gebeurt het, maar... het gebeurt het gewoon consequent. Uh, gebeurt het op een manier, laat ik het heel simpel zeggen, gebeurt, denken wij als, als zeg maar oude ondernemers van de Haltestraat. Denken wij dat dat effectief gebeurt? Nou ja, wij weten in ieder geval vanuit het centrum dat dat niet effectief is. Wij zien geen Japanners hier door de straten lopen. Nee, ja, dan zou je toch in Amsterdam moeten beginnen? Om, tuurlijk, om tuurlijk. Te nee, we moeten beginnen in Zandvoort, want we moeten ja, eerst in Zandvoort. We moeten eerst het willen. Ja. Als, ze nee, ja. als je meer wil. toeristen wil hebben. In ja, maar wacht hier. even. Dan, dan, uh, als we bij Amsterdam worden. Dan betaal je ah, geen 10.000 euro meer. Die kan je dan besteden. aan Wat anderen. is dat voor geld dan? Wat dat is wat, uh, we, ze zijn dus lid geworden van in Amsterdam Voor 10.000 euro. Dan krijg je, uh, een je beetje VVV-achtige ja, aangelegenheid. Ja, ah, okay. Maar als je Amsterdam in je naam hebt staan. Dan heeft Amsterdam te maken met jou. Stamvoort is, is een losstaande gemeente. Als het in de naam staat. Dan is het van Amsterdam. En dan komt een Japaner bij het VVV en die ziet oh, de haven... de strand... It, then, dat gebeurt nu niet? Nee, dat gebeurt nu niet, nee. Hmm. Hmm. Dus de, de, de, de, de, nee, ze, ze, ze, ze, In Amsterdam zeggen ze net zo lief... dat je naar Bloemendaal kan gaan als naar Noordwijk. Hmm. Maar dat moet niet gebeuren. Ze ja. moeten zeggen, nee, je moet naar Zandvoort. Ja. En dan vooral in de schoudermaanden. In, als het, als Wat is het, een schoudermaand? Schoudermaanden zijn dus niet de zomer. Die zijn dus april, mei, juni... en uh, september, oktober... Dan, moet het, dan, moet het hier, dan is het prachtig hier met die, met die donderwolken. De, de, de fietstochten door de dagen. Maar, maar moeten dan niet de VVV's met elkaar samenwerken? Nou, dat, gebeurt dat dus ook? Nou, dat staat erin. Wij hebben gezegd. A, moet het VVV van, van, het van plaats station, veranderen. Je moet naar het station. En, het, en het, ons VVV moet onder het VVV van Amsterdam komen. Nou. Nou ja, je blijft met psychologische barrières bij de Zandvoort. Ja, fusten. uiteraard. Ja, dat snappen wij ook wel. Ja. Geen Zandvoorten wil fuseren met wat voor gemeente dan ook. Hein? Nee, maar dat is ook een beetje het probleem. Kijk, wij zeggen, wij zeggen of dat is het probleem niet. Wij zeggen wij, wij gewoon, je gaat, je moet fuseren. Je moet niet fuseren met Amsterdam, je moet niet niks. Maar het wordt je gewoon van bovenaf straks opgelegd. En ja. dan heb je geen keuze meer. En nu heb je een duidelijke ja. keuze. Oké, okay, en jullie zeggen: ja, is wees dat nou voor? Anders ga je langzaam over in Haarlem. Ja. En als je, een keuze, als je dus nog de keuze hebt. Dan kan je nog zeggen. Wij willen bij Amsterdam horen. Ja. En niet bij Haarlem. Nee. Want wat heeft nou Haarlem voor naam? Ja. In feite steken jullie de vinger op. En zeggen, jongens wees nou op tijd. Ja, nou, precies. ja, ja nou, precies. En er zijn natuurlijk. Kijk, ik zat natuurlijk uh, in, in het uh, Politiek Café toen Wim niet kon. En, uh, ja, de, ik was natuurlijk. Uh, het is leuk. Het is, het is allemaal een beetje. Hè. Amusement is natuurlijk ook een beetje. Maar er worden wel serieuze noten gekraakt. En wat me ook uh, een beetje opviel. Is dat er wordt heel veel gepraat over voor hè, samen en de VVD wil samen en die wil, sa wil allemaal samen dingen doen in Zandvoort, maar de VVD zit ook al uh, god weet hoe lang in de gemeenteraad. Nou, eigenlijk vanaf dat moment, vanaf nul. En onder het VVD, laten we het zo maar zeggen, is het ook een stuk slechter geworden. Dus onder het CDA is het een stuk slechter geworden. Onder de PvdA en dat samenverhaal. Uh, ze worden gekozen zometeen. Ze gaan elkaar opvreten in de gemeenteraad. En er komen weer geen grote projecten. Er worden geen keuzes gemaakt. We zijn de enigen die onafhankelijk zijn en tegen. Ja. <laughs> Oké, okay. Wim, we moeten het daarbij laten. Ja. Het is zo vijf voor twaalf en we moeten er straks uit. Ik wens jullie heel erg veel succes met nou, het graag, ja. overbrengen van die boodschap. Ja. Alhoewel best heel moeilijk zal ja. zijn. Ja. Ja. Maar dat weet je zelf En, al. Ook. en nogmaals, mensen, teken die petitie en op de A9 liggen. Hè? En wat de VVD doet, moet hun weten. Maar het is hun minister Koop die Groningen laat zinken. <lacht> okay. Heel erg bedankt voor Dankjewel. jullie komst. Ja. Ja, en wij gaan door met de agenda. Ja, die hebben we dat ook is... nog. Ja. We hebben daar nog veel tijd ja. voor. Daar ja. hebben ja. we nog wel een paar agenda-items hoor. We hebben... Ja. Okay, we 8 maart. Vandaag, vandaag. dus ja. uh, op het circuitpark. Uh, de finale van uh, de, comp de Sintex uh, ja, Competitie. Een speciale auto uh, ja. soort. Ja. Dan is er ook vanavond uh, bordspelavond in Café Koper, aanvang 9 uur. Ja. En ook vanavond, als je niet van spelletjes houdt, kun je ook dansen bij Rob Dolderman in De Krocht. Aanvang half 9. Ja, en morgen is er Jess in Zandvoort weer. Hè. Dat vertelde Hans vorige week ook met André Vrolijk, Jean-Louis van Dijk en Erik Tim in de krocht, aanvang half drie. Goed, en dan is het van 14 tot 16 maart in Grand Café XL. Daar is circus rigolo. Ja, wat leuk. Ja, daar, treedt ja. daarop ja. met circusvoorstellingen en workshops. Ja. Ja, dan hebben we de 15 maart. Is er de Babbelwagen quiz. Ja. Hoe goed kent u Zandvoort? En dan gaat Tom Drommel gaat een heleboel vragen stellen. Ja. En ja. dat is in Hotel Faber om 8 uur s'avonds ja. begint dat. En dan uh, hebben we nog een mededeling, hè, uh, Don? Ja. Over ons programma volgende ja. week. Ja. Uh, goedemorgen Zandvoort. Volgende week, 15 maart, uh, is er gewoon van 10 tot 12. Alleen het is een ongewoon programma. Het komt vanuit de Raadzaal. Ja, het, het Raadhuis. Huis. En we hebben daar een groot debat uh, tussen politieke partijen. Ja, alle wat politieke wij het partijen, alle lijsttrekkers ja. zijn. En, uh... Die krijgen een aantal vragen voorgeschoteld. Uh, en die uh, gaan daarover uh, hun mening geven en ja. debatteren met elkaar. Dus volgende week Goedemorgen Zandvoort. Gewoon luisteren, maar het wordt extra interessant. Goed, we gaan de Hotel Faber bedanken voor uh, de gastvrijheid. We gaan... Uh, Gert van Kuik bedanken voor zijn gastheerschap. Redactie en samenstelling was dezelfde Gert van Kuik en Gerrie Rutte. De regie en de techniek. Dat was een hele rij. Dat was Pascal van de Beek. Dat was Thomas, Thomas, hè, Thomas de, Jong. de Jong. Mark Otten. Presentatie Gerrie Rutte. En Don de Grebber. Dankjewel Don. Ja, dankjewel Gerrie. Het, het was me aangenaam. En we gaan eruit met Sting, Message in the Bottle.